9 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De VS en Turkije hebben afspraken over een staakt het vuren in het noorden van Syrië. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft overleg gehad met de Turkse president Erdogan. Hij zegt dat de Turken alle militaire operaties in Noord-Syrië voor vijf dagen stilleggen om zo Koerdische milities de kans te geven zich terug te trekken. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat ook is afgesproken dat de Koerdische milities hun zware wapens inleveren en hun verdedigingswerken vernietigen. Als Turkije zich aan de afspraken houdt, ziet de VS af van sancties, zegt Pence. President Trump noemt het geweldig nieuws. Miljoenen levens worden gespaard, twittert hij. De politie in Drenthe heeft de vader van het gezin in Ruinerwold aangehouden... dat jarenlang afgezonderd van de buitenwereld leefde. De man van 67 werd maandag met vijf kinderen aangetroffen in de woning... in het buitengebied van het dorp. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. Eerder werd al een andere man van 58 aangehouden. Een groep vrouwelijke Syriëgangers wil de Nederlandse staat via een kortgeding dwingen om ze op te halen uit Noord-Syrië. Ze zitten daar met hun kinderen in gevangenkampen. Als de overheid niet in actie komt, dan stellen ze de overheid aansprakelijk voor het aangedane leed. Het gaat om 23 vrouwen en 55 kinderen. Ze stellen dat Nederland de plicht heeft de vrouwen op te halen, omdat het anders handelt in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Bij een ongeval op de A2 ter hoogte van Breukelen zijn drie personen omgekomen. Verder is nog een gewonde naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Een auto kwam vanmiddag via de middenberm op de andere weghelft terecht en botste frontaal op tegemoetkomend verkeer. De politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.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 En mag ik aan uh, komende zaterdag uh, een programma samen met uh, Roy van Buringen overnemen? dat uh, programma dat heet Zandvoort op Zaterdag. Maar ik uh, zal mijn vingers uh, niet branden door uh, steenkoud uh, te gaan uh, lopen draaien in dat uh, programma. Want ik denk dat dan uh, een aantal luisteraars hardhollend weglopen. Dat lijkt me niet zo'n uh, slim idee. Steenkoud was dit uh, met uh, Dit is hoe het gaat. Ik kreeg ook een voicemailtje van Roy. Roy, als je luistert. Hij is aangekomen en uh, we gaan er wel even over praten. Maar niet morgen in ieder geval. Dus uh, dat is, dat is uh, even een, een kleine mededeling via de radio. Uh, goed, um, dit uh, is hoe het gaat. Maar uh, de jongens die hebben dat uh, niet uh, helemaal uh, van zichzelf. Want uh, het origineel is van Bodycount... This is how it goes. Dat is eigenlijk een beetje uh, de vrije vertaling. Maar de strekking van zowel het origineel als de cover van Steenkoud gaat over hetzelfde. Want uh, uh, het lijkt wel of de straat regeert en de staat niet. Dus dat uh, is eigenlijk een beetje in het kort uh, het verhaal. En uh, waarom hebben ze dit nummer uitgebracht? Dat heeft alles te maken met de moord op Dirk Wiersum. En de song is eigenlijk alweer actueel. Want Ines Wesky heeft vandaag de handen afgetrokken van Raduan. Tegi. Dus dat uh, tagi. Die uh, man uh, die dus eigenlijk min of meer het brein is... achter de moord op uh, de advocaat Dirk Wiersum. En dat was aanleiding voor Steenkoud om dit nummer uit te brengen. Goed, uh, Jurriaan en Jari zitten weer tegenover mij. Uh, gewoon aan de spreekmicrofons. Uh, want ja, um, uh, je hadden het net ook over uh, de EP en uh, noem maar op. En um, ja, experimenteel... Um, Even nog over, over jou, Julia, Want, mm -hmm. want uh, je bent ook zelf flink bezig geweest... om uh, wat tijd in te investeren in jezelf. Wat heb je allemaal gedaan dan? Wat heb ik allemaal gedaan het afgelopen ja? jaar? Ja, uh, ja niet, uh, niet alleen songwriting... maar gewoon ook het uh, geluid te perfectioneren. En ook, uh, nou ja, uh, uh, stap 1 voor mij was wel om zangles te nemen. Ja? Want... Nou ja, ik ben begonnen met zingen in deze band omdat we geen zanger konden vinden. En toen ja. kwamen we tot de democratische conclusie dat ik het dan maar moest gaan doen. <laughs> dus, ja. uh, nu zijn we twee jaar verder en wordt het wel tijd voor mij om verantwoordelijkheid ook als frontman op die manier te nemen. En ja. echt te gaan dragen, zeg maar, als ja. zanger. Ja. Uh, daarnaast, ja, ik doe veel dingen... Ik ben mezelf heel erg buiten mijn comfortzone aan het pushen. Dus. Ben je eigenlijk ook iemand die de verantwoordelijkheid dan ook neemt? Ben je zelf zo'n type die dat doet? Ja. ja. Ja? Ja. Als ik daar op de juiste manier voor gemotiveerd ben... en dan ja. moet ik ook bij mezelf af en toe aanwakkeren... maar ja. als dat, dat vlammetje eenmaal brandt... dan kan ik wel heel hard werken ja. op die manier. Uh, want je zit nog steeds ook... In de opleiding neem elkaar aan, mm -hmm. hè, van het conservatorium halen laatste jaar nu ja de laatste jaar al nou, je ja nou, dat is dat, dat is in principe dat, het idee dat. in ieder geval ja. oh. um, wat, wat wat kan je ermee straks als als je daar uh, vanaf uh, komt nou uh, het voornaamstaande opleiding is dat het je inzicht biedt in wat je kunt ja. um, het papiertje zelf doet er eigenlijk niet toe ja. het gaat meer om het opdoen van connecties uh, en Eigenlijk aan de hand van de opleiding alvast de, de echte wereld instappen. Zodat op het moment dat de opleiding klaar is, je al bezig bent. Um, en je eigenlijk wel heel goed weet waar je aan toe bent. Ja, uh, dat betekent dus ook hard werken. Zeker. Ja. Uh, doe jij dat ook, die opleiding, of niet? Ja. Ja? ja uh, zit, jij zit een jaar lager. Ja. Uh, nou ben jij er voor, van, van het jaar ben jij erbij gekomen. Hè? Want mm -hmm. uh, we, we spreken nog van dit jaar, want jullie uh, kwamen in die derde voorronde, dat is in januari van 2000, Zit al potverdorie, voor wat een jaar ja. terug alweer. Uh. Maar jij bent er bijgekomen. Ja. Uh, uh, hoe, hoe was die avond toen ook voor jou? Als je hem ja. nog een beetje voor de geest gaan halen, ja, zowel de derde op, uh, voorronde als de finale. Hè? Want, ik kan hem uh, nog heel goed voor de geest halen. Ja. Uh, ik had. Was het één dag daarvoor of twee dagen daarvoor had ik uh, de had ik, had ik, had ik, had ik eerste gig al gehad ja. uh, met Operation Hurricane toen nog. Uh, Vuurdoop was dat ook meteen of niet? Uh, ja. ja, toen nog wel onder het labeltje invaller. Ja. Uh, tijdelijke, tijdelijke, ja, tijdelijke invaller. Ja. Uh, hadden we een gig op uh, Alt Sonic In, Groningen. in Groningen. Dat is het, het voorportaal Noord. van uh, de Eurosonic Noorderslag uh, heren. Ja. Dus uh, in de... Uh, hoe zijn ze. Waar, kom ik zo even op. Ga ja. verder. En, uh, en, en inderdaad, twee dagen later. Dus uh, de, ja, de, de, de voorronde van de, is de ja, voor, voorronde. Ja, de voorronde de, was toch? Voor, de de, de ja. voorronde van de opacta uh, Award. Ja. En uh, ja, het was toch wel heel erg aan, zeg maar. Mm -hmm. En heel leuk. En ja, het, het, het klikte gewoon heel goed. Dat uh, was eigenlijk ook al te merken in de repetities die vooraf gingen aan, ja. aan deze twee gigs. Ja. En eigenlijk is het uh, in, de, in de periode tussen de voorronde en de finale... ...hebben we eigenlijk wel ja, is zo'n eigen vraag van... ...ja, wil je, wil je dit zeg maar va blijven doen? Ja. En, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> ja, want Max is ook de drummer, hè? Want die, ja. die kan ook drummen, maar hij kan net zo goed ook uh, gitaar spelen. Dat, hmm. dat weet ik. Ja, ja. ja. maar uh, ja, voor mij was het wel eigenlijk een, een, een wel overwogen... Uh, ja, overdag niet, ja. ja. Eigenlijk, ik... Uh en ja, ik heb er nog geen spijt van. En ik denk ook niet dat het voorlopig gaat gebeuren. Nou ja, dat geloof ik ook wel. Maar ga ik even naar uh, Julian uh, terug. Want ik moest uh, ook even mijn vraag uh, vasthouden. Uh, Alderssonic. ja. Het ja, ja, ja. is uh, dus het voorportaal van. Uh, maar hoe is dat dan gegaan eigenlijk? Want als je zo uh, in het voorportaal van de Eurosonic -so Euro Noorderslag uh, bent uh, terechtgekomen. Ja, dan uh, moet er toch wel iets. Uh, nou kijk, daar je... speelt het dus wel mee dat we op het conservatorium zitten. Aha. Want er worden elk jaar audities gegeven... Houden waarbij er dan uh, boekers van Altersonic komen kijken, dus mensen van Penguin Radio, zeg ja. maar en van de drie gezusters waar je speelt, die komen naar uh, het conservatorium. Het heeft elke band, like 10 minuten in totaal, om te opbouwen, het nummer te spelen en weer af te bouwen. Ja, uh, en aan het eind van de dag wordt er gewoon een mailtje verstuurd met: Ja, ze hebben jou gekozen. En jullie waren dus een van de de ja, mensen. Dat is, dit was de tweede achtereen volgende keer, als ik me niet vergis. Dus afgelopen editie en die editie daarvoor stonden we er ook. Ja, ja dat, dat weet ik nog uit de, de eerdere mailwisseling zo. toen jullie voor de eerste keer hier zijn gekomen. Dus dat, dat uh... Was, uh, die eerste, vooral die eerste was heftig, want toen sneeuwde het zo verschrikkelijk hard. Ja. Dat was echt, we, we zaten drie uur in de bus vanuit Haarlem naar Groningen. Ja. En ik zag een bordje. Langs de snelweg staan. Haarlem. Een half uurtje die kant op. Toen dacht ik: Oké, okay, dit gaat er een hele lange. Tijd goed, uh, dat waren de avonturen van jullie. Dus uh, richting Groningen. Ja. Uh, dat is ook een beetje het uh, vervelende. dat het altijd ergens in januari altijd wordt, uh, ja, wordt gehouden. Dat uh, is niet zo tactisch. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, ik, uh, we, nou ja, we, gaan, uh, we gaan jou zo direct uh, nog een keer horen. Met uh, twee nummers. Uh, dat was even het uh, verhaal over, uh, uh, over wat er uh, zich allemaal achter. Uh, uh, de schermen achter, ach, ach, achter speelt, uh, afspeelt, goed zeggen. En uh, natuurlijk over uh, Julian zelf, wat hij uh, er allemaal in de tussentijd allemaal heeft uh, gedaan. Deze dame, die hebben we hier ook in de studio gehad. Het leuke is dat zij een aantal weken geleden bij uh, de 50ste verjaardag van Abbey Road, dat is dat album van de Beatles, toen is zij uh, uitgenodigd door de redactie van De Wereld Draait door. En uh, toen uh, ineens zag ik Lisette Vink daar zitten. En ik denk, jee, die hebben wij hier ook uh, gehad. Leuk. En uh, zij heeft uh, afgelopen zomer met uh, Mold. Dat is een uh, project van haar onder andere. Heeft ze, uh, een aantal stukken opgenomen. En die zijn nu terug te vinden op Bandcamp. En dit is er een van. En dat nummer dat heet I've Lost a Woman. I Het moest heel snel zijn om een uh, stroopwafel weg uh, te kanen. Maar goed, uh, ja, Max Luijten is uh, bezig. Uh, die heeft uh, zo'n dingetje meegenomen. En, uh... Dankjewel, Max. Fijne, uh, Fijne Rick. Heb ik toch nog iets uh, gekregen voor mijn verjaardag. Namelijk een echte Hollandse stroopwafel. Uh, Broken van uh, New Bliss. Daarvoor, I took your name. Van uh, Chris van de Ploeg. Want dat is uh, de man uh, die erachter zit. Komt uit Groningen. Half Speed heet het uh, nummer. En daarvoor zat ook je nummer. Maar dat ben ik inmiddels alweer kwijt. Dus uh, wat, uh, ik ga niet een hele administratie bij, uh, bijhouden. Uh, inmiddels uh, weer uh, aan de andere kant uh, van uh, de spreekmicrofoons. Maar meer aan uh, de kant van de zangmicrofoons. Is Julian gaan zitten uh, met uh, het uh, laatste gedeelte uh, twee nummers. En ik durf het bijna niet te vragen. Zijn dat uh, uh, wat nieuwere nummers? Eentje, die ken je al? Dat is Mary Jane volgens dat is mij. zeker Mary Jane. <laughs> <laughs> ja. um, en het laatste liedje wat ik ga spelen is een liedje wat op de EP gaat komen. Ik ben heel nieuwsgierig, maar goed, uh, waar begin je mee? Mary Jane, nou, natuurlijk. Oké. Okay. What's left of your innocence? Whether it starts and so whether it ends, but I. Can't... You're doing me no now. Jazeker, yes, dat was uh, eigenlijk ook uh, de eerste single uh, die we hier uh, heel uh, veel hebben gedraaid. Maar dan in de versterkte versie. Yeah. Um, de laatste, dat yeah. is. Uh, daar ben ik heel nieuwsgierig naar, want dat uh, komt dus op de EP. Dat is, moet iets nieuws uh, zijn. Dat is zeker iets nieuws. Uh, ja. uh, het grappige is, dit is het meest recht toe recht aan rockliedje wat we hebben. Yeah. En dan besluit ik dat te spelen op een akoestische gitaar. Dat, dat, nee. dat maakt het heel interessant. Nou, dan uh, ben ik heel nieuwsgierig hoe het uh, liedje heet. Um, White Walls, Black Kansas. Okay. Ah, yeah. oké. To my side, the mind's quite made up. One room, couldn't fit it all. A closet packed with bones. Now I'm standing on the front line, looking dazed upon it all. I've dream for once with new eyes, but they're closed. The waters running down the walls inside. Just a white walls, my slate white not so clean. A fresh black canvas, a fresh black canvas. Ja. Yeah. Welkom Dat was echt uh, zoals PVV uh, zou zeggen. Fucking roll! Oh yeah. <laughs> Zoiets. Ja, ja, ja, ja, roll <laughs> ja, zo iets, ja dat maakt er niet altijd van. <laughs> um, dank voor zover. Maar we hebben straks nog even iets wat we nog moeten doen. Als het gaat om de EP die eraan zit te komen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek klaarstaan. Zoals deze. Want daar zijn we een enorme hartstochtelijke fan van. Veline met alleen.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 was dat met de Long Goodbye. Daarvoor de World on Paper... van uh, Maggie Brown. En uh, dat bracht de tijd op... Uh, iets later dan kwart voor tien. Want uh, er is nog uh, iets... wat we nog even... Uh, nog uh, kwijt moeten... over Operation Hurricane. Want die EP die komt niet zomaar uh, van de grond af. Want, Julian, daar is nog wel het een en ander voor nodig. Nou ja, kijk. Uh, we zijn alle drie arme studenten... en ook <tiedacht> nog eens muzikanten. Lang ja. vooral kort, wij hebben geen geld. Ehm... Um, dus maar, mappen! Maar wel dromen. Ja. En we zijn wel hele aandoenlijke jongens af en toe. Vooral uh, uh, het is een uh, leuk promo praatje, je? dus Het is <laughs> dus, dus, dus, uh, uh, crowdfunding, noemen we dat met een mooi woord. Ja. Uh, dus dat is nodig om de EP uh, van de grond af te tillen. Te um, we zijn ook bezig met merchandise laten maken. Dus t-shirts en uh, andere mysterieuze dingen waar we helaas nog geen uitspraak over gaan doen. Soms um, moet je wel eens even dingen in uh, ja, he, tegen de, de kaarten tegen de borst houden. Dus. Ja, precies. Ja. Nee, maar um, we zijn dus bezig met een crowdfundingsactie. waarbij mensen geld kunnen doneren. en in ruil daarvoor krijgen ze een leuke tegenprestatie. En um, hoe meer geld je doneert, hoe ludieker de tegenprestatie wordt. Nou. Dus uh, ja, het is heel simpel. Voor, voor een tientje krijg je een sticker. Voor 15 euro krijg je een t-shirt. Voor 30 euro schrijf ik een gedichtje voor je. <laughs> uh, voor 75 euro geeft een van ons... Uh, drieën, jouw basles, drumles of gitaarles. Maar voor 77 euro geven wij jouw les in een instrument waar wij, pardon my French, de ballen verstand van hebben. Okay. Ja. Dus jij zoekt een instrument uit en wij doen er moeilijk over. Oké. Okay. <laughs> dat wordt als we ook nog uh, op zoek gaan naar mensen die daar uh, kaas van gegeten hebben. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. Um, wanneer moet die EP komen? Uh... Die EP komt, uh, laten we zeggen, het tweede kwartaal van 2020. Oké. Okay, dus we is nemen clear. er echt goede tijd voor, zodat het perfect is. Zeg ja, maar daar uh, zijn natuurlijk wel heel veel centen voor nodig. Wat, uh, waar ga je de crowdfundingactie uh, lanceren? Uh, die is al een tijdje bezig. Ja, uh, Bij? Op Voor de Kunst. Ah, ah, ah, ah. Dus, uh, dus uh, dat is een bekende website ja. voor, uh, voor crowdfundings... Uh... En, uh, de link daarnaar is te vinden via onze Facebook-pagina, via onze Instagram-pagina, maar ook via onze persoonlijke pagina's. Stuur me een postkaartje en ik stuur je een postkaartje terug met de link naar de pagina. Weet je wel, dat oh, okay. is echt wel te regelen allemaal. Okay. Um, Jij zult hem vast ook wel delen op je persoonlijke facebook uh, ik, toch, ik, ja? ik ga wel even mijn best doen. Oh, dat kom, vind kom. Ik wel liefde, <laughs> Als jullie beloven dat jullie dan uh, hier naartoe uh, komen om uh, te gaan spelen, graag zelfs. Oh, lijkt okay. me een win-win. Oké, okay. lijkt me een heel goed idee. Jongens, vond je het leuk? Zeker weten. Het ja? Ja. Volgende keer moet jij ook meespelen. Dus. Dat was wel het idee. Dat is zeker weten, ja. Volgende keer speelt hij eens eentje akoestisch. Oké? Ah, nee, nee, dat, ik weet niet of hij die, of die dat leuk zal vinden. Maar goed, ik, dat mag van heel leuk, doen. Uh, leuk dat jullie geweest zijn, uh, jongens. Dank je wel, Jaap. En ja. uh, graag tot volgend jaar. Oké, okay. dat waren ze Julian en Jari van Operation Hurricane. En nu gaan wij nog eventjes uh, een beetje herrie maken met de pendants en moonshine. Mm. now we pay big money for a fantasy What is the recipe to live forever? Where is my head if not right here? We used to live our lives internationaal uh, aan het oriënteren deze band. Out of Skin, daarvoor hoorde je de Pennons met uh, Moonshine. Uh, Pennens komen uit uh, Friesland. En deze Out of Skin weer uit de buurt van Rotterdam. Uh, je merkt uh, dus uh, gewoon dat we best wel heel veel uh, talentvolle muzikanten in dit uh, land hebben rondlopen. Uh, mocht je nou nog uh, leuke muziek willen horen op uh, een lokaal radiostation, verwijs ik je graag uh, naar de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij Zwaardvis van mijn Goede vriend Willem de Waard. En dan uh, kun je daar ook uh, natuurlijk het een en ander uh, beluisteren. Als het gaat om uh, ja, ook Nederlandse uh, popsongs uh, die in het uh, circuit zitten. Draai er nog één, en dat is uh, Glaswolf. En wat mij betreft, uh, straks speelplezier met uh, Nashville Country Radio. Moet wel helemaal wennen aan de nieuwe programmering. Dag!